Eind jaren 90 kwam er tijdens een korte comeback nog wel een liveplaat uit met oud materiaal. Black Sabbath heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland met 0-0 gelijk gespeeld. In de play-offs voor het Europees kampioenschap verloor de Turkse ploeg van Guus Hiddink thuis met 3-0 van Kroatië. Behalve Kroatië is ook Ierland vrijwel zeker van het EK. De Ieren wonnen in Estland met 4-0.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 ANWB Verkeersinformatie, twee files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar is tussen Breukelen en Maarsen een ongeluk gebeurd. Daar staat twee kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen knooppunt Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid ook twee kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Kaza Luna. Klaas Trumpsteen. Vanaf maandag is er een nieuw vrouwenblad in Nederland. Het heet Zij. Uh, u kunt zich er alleen niet op abonneren, maar u kunt er wel naar kijken. Vanaf maandag nieuw op drie. Mixed up over het Wel en wee op de redactie van de Zij. Ik denk dat wij talent in huis hebben om het tijd te keren. Hoe heet ze? Hey David. God, wat ben ik blij dat hier een vent bij komt, hè? Goed, ik zou graag de verhaling beginnen. Wat willen we dat de nieuwe zij uitdraagt? David is gewoon de zoveelste ijdelte uit die al zijn gevoeligheid uit managementboekjes haalt. Scher jij een nou? Dit kan echt alleen een man verzinnen. Weet je wat, ik knip er gewoon uit. The Battle of the Sexes in Mixed Up, vanaf maandag bij de NCRV, op 3... Ja, zij, uh, dat blad dus, dat, uh, dat kunt u vanaf uh, maandag bewonderen. De hoofdrolspelers in de serie zijn ook de redactieleden van zij. Er komt daar een nieuwe hoofdredacteur, dat is een man. Dat is natuurlijk een beetje vreemd bij een vrouwenblad. En die serie die gaat dan ook vooral over de eeuwige strijd... tussen mannen en vrouwen, tussen de seksen. Een van de redactieleden, Bien, wordt gespeeld door Tamar van den Dop... die als actrice onder meer gespeeld heeft in de film Karakter. Uh, de serie Zwarte Sneeuw. Uh, zij is ook uh, uh, heel erg druk altijd op het toneel. Dat vinden acteurs vaak zelf nog wat belangrijker. Maar je bent meestal bekend juist weer van de film en de, en de, en de serie. En als regisseuse heeft ze onder meer de film Blind gemaakt met uh, Halina Rijn. En ook de korte film Dag, die is uh, dit jaar uitgemaakt. Uh, dit jaar verscheen of hoe weet mm -hmm. dat? Hele mooie film, heel mooi korte film. Echt mooi, tien minuten ongeveer. Moet een keertje opzoeken op het internet. Het is echt de moeite waard om die te gaan bekijken. Tamar van der Dop... Uh, Hartelijk welkom in Casa Luna. Um, jij speelt een, een lesbische redacteur met een kinderwens en darmproblemen. Dat ja. klinkt als een droomrol. Ja, ja, en ze is ook nog dyslectisch. Ja. ja, en dat ben jij ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar was dit een rol die jou meteen aansprak? Ja, ja, zeker. Ja, dat had ik nog nooit gespeeld, zoiets. En, oh, uh, en alles wat je nog nooit gespeeld hebt? Dat is leuk, ja. ja. En... Um, nou ja, veel, eigenlijk zie ik dat wel veel om me heen ook. Vrouwen die een kinderwens hebben. En bij de een lukt dat minder snel dan de andere. En dat dat best ingrijpend is ook. Dus ik oh, cool, dat is wel leuk. En als het dan ook nog een beetje om te gniffelen is... dan kan ik er wel wat mee. En dan kunnen we er daarna nog over hebben. En ik dacht, ah, dat is wel... Het leek me wel leuk. Je wou meteen. Ja. Uh, en dat maakt het dus leuk, dat het er wat uh, om te gniffelen valt. En ja. dat het ook nog ergens over gaat. Dat ja. het uit het leven gegeven is. Dat ja. je mensen kent die daarmee mee worstelen. Ja. ja, wat ik zo mooi in die serie vind is dat het uh, de gniffel ook, ook de snik versterkt, zeg maar. En andersom ook. Dus omdat het heel grappig is soms, komt het daarna weer even heel erg aan als, het, als iets gevoelig is of uh, dat je wel wat weg kan slikken. En, dus, en omdat het af en toe even wegslik is, kan je daarna weer heel hard lachen om iets Ja, veel anders. emoties. Ja, ja, ja. Bij een ja. mixed-up. Nou, Tamar van der Dop, de, Dob, de uh, hele uitzending te gast. Dus tot kwart voor één in Casaluna. Uh, het is niet de hele uitzending, want we gaan door tot twee uur. Um, ja, ik wijs u ook even op onze website, kaasaluna.ncrv.nl. Het zou kunnen dat u ergens halverwege in slaap valt. Dan kunt u morgenochtend al even op het internet gaan uh, luisteren. Want daar staat die uitzending dan. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat. Dat is gisteren ingesproken door Guilaine uh, Plag. Er is één nieuw bericht. Hoi Klaas met Guy Jij hebt vannacht actrice Tamer van den de gast Over het verschil tussen de seksen. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk nooit over uitgepraat raken. Maar aan welke typisch vrouwen clichés voldoet jouw gast nou volledig? Dat wil ik heel graag weten. Ik wens jullie een heel fijn gesprek. Mag jij dat nou zeggen, of ik? Nee, dat is de bedoeling dat jij het zegt. <laughs> aan welk typisch vrouwelijke cliché ik voldoe? Ja, ja. Um... Oh, als ik iets probeer uit te leggen, dat ik veel te veel zijtakken neem. Ja? Ja. Je blijft niet het En dan via een hele omweg, moet je even geduld hebben, kom ik weer bij mijn punt. Is dat typisch vrouwelijk? Toch, niet. Ik weet het niet. Ja, ik heb net geconstateerd dat ik heel slecht ben in typisch vrouwelijk en typisch mannelijk. Ja? Maar dat zou het kunnen zijn. En, en wat is nog meer heel vrouwelijk aan jou? Uh, mijn vriend zegt mijn lange haar. Oh ja. <laughs> ik weet het niet, zeg. Jeetje, wat is typisch vrouwelijk. Um, Praat je veel over emoties? Nee, nee, nee. Ik Roddel je, wel, je veel? Nee, ook niet. Ik vind het wel fijn om te benoemen, dingen te benoemen. Misschien is dat wel fijn. Ja, in, zo, in even zo van... gewoon even zeggen wat er is. Of een grap maken. Of, uh, want als het zo blijft liggen, dan vind ik ze ongemakkelijk. Oké. Okay. Okay. Dus dat is wel. Maar ik weet niet of dat typisch vrouwen. Maar roddelen, daar, daar, nee, dat vind ik heel ongemakkelijk. En shoppen haat ik ook. Dus wat dat betreft voldoen ik niet helemaal aan Waarschijnlijk ben ik vrouwelijker met... dan jij als ik het. Ja? zeg. Ja? Ja, het zou ja. heel goed kunnen. <laughs> um... Als jij Bean speelt, hè? Want ja. daar waren we net gebleven in die serie. Dus uh, lesbische redactrice, 40 jaar, psychologie gestudeerd, geloof ik. Ja, ja. Uh... heel gevoelig voor de omgeving en vindt dat ze het heel goed moet doen. En daarmee frustreert ze zichzelf en komt ze dan soms toch wel even pittig uit de hoek... en dan schaamt ze zich daar weer heel erg over. En wat stop je nou van jezelf in zo'n rol? Oei... Ah, dat zijn details en soms wat grotere details. Zoals de, die dyslexie, dat herken ik wel. En dat je daar heel lang heel erg voor schaamt. Maar zat dat, dat er al in? Of hebben ze dat erin gestopt? Nee, nee dat jij erin... zat er al in. Ja, ik vond het echt soms wel een beetje een uitvergroting van mezelf. Dan dacht ik, oh ja, oh ja, dat ik het allemaal goed wil doen. En dat ik heel gevoelig ben voor wat of mensen wel gelukkig zijn. En of ik het wel goed doe en zo. Dus dat je kan er heel veel van jezelf in kwijt? Ja, in deze rol kan ik heel veel kwijt. En wat is nou alleen heb heel... ik, had ik nog nooit met een meisje gezoomd. Maar nu wel. En, en, en, want ik heb, ik heb een paar ja, afleveringen leuk. gezien en dat was nog niet heel erg. Dat was dus ja, ja, wat wil je nog Ja, meer? maar dat was alleen een zoentje op de mond wat ik gezien heb. ja. ja. Nou, ja, dat, ja was al, okay. dat was maar al... Maar dat is het dan al... Nou ja... ja, dat, Ik moest heel erg lachen toen we dat deden. Ja? Want we hadden het er niet over gehad en toen deden we het. Toen kreeg ik toch even de slappe lach. Was het leuk? Ja, op zo'n hele ja. zachte... zachte dat is een beetje zo'n baard gewend. En, en dat prikt naar ja, en zo. Ja, dat dus schuurt mee. Nou, wie <laughs> weet. Uh, we gaan even een heel klein stukje uit die rol, uh, of uit de serie, en van jouw rol beluisteren. Nou, ik, ik wil gewoon dat je erover nadenkt. Ik doe niet anders. Ik begrijp niet waarom het opeens zo'n haast heeft. Ja, we worden er niet jonger op. Speak voor jezelf. Zeg maar. Ik eigenlijk dat ik al te oud ben. Wie mag dit een andere keer? Ja, dat was de kus. Ja, dat was de eerste kus in de auto. En ja. volgen er nog veel in de serie? Uh, weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk het wel nog één. Of het ligt nog een keer in bed ook. Weet ik eigenlijk oh, dat niet meer. Dat lijkt me helemaal gek. Nee hoor, nee, dat was leuk. <laughs> ja, dat wel leuk en gek kan samen gaan. Ja. Nee. ja, ja jij je speelt normaal uh, nou ja, normaal maar in ieder geval vaak een beetje mysterieuze vrouwen, uh, gevoelige vrouwen. Er Zit veel drama in de in de films of series die je maakt als actrice, maar ook als regisseuse. Dit is anders hè. Is wat ja. losser. Ja. ja ik mag beetje maar het is ja, het is het is een beetje comedy. Ja. Maar dat heb ik voor theater doe ik dat wel vaker en daar ben ik er ook wel voor gelauwerd in prijzen oh, gekregen dat omdat het al, grappig ja. was. En dat wist ik wel dat ik dat kon. Maar ik mocht het nog nooit op televisie doen. En nu de... de, de tweede speelfilm die ik wil maken... dat is ook... dat is ook een film... die meer ook om te lachen is, zeg maar. Die wat maar die is wel toch ook een beetje... sprookjesachtig en. en mysterieus. Hoe heet vind je? die ook weer? Supernova oh ja, Super Nova. Nee, ik vind hem niet mysterieus. Meer absurd. Licht absurd. Okay. Maar niet sprookjesachtig, mysterieus. Ah, okay. ja, ik heb hem natuurlijk nog niet gezien, want hij nee. moet nog gemaakt worden. Maar nee. dat is wat ik ja, erover precies, gelezen heb. Ja, had. Als, ja, ja. Nee, maar klopt. Maar maar dus dat, is dat de richting waar je een beetje op wil? En is dat ook uh, um, iets wat je niet meer zoveel wil gaan doen? Dat mysterieuze en dat gevoelige? Nou nee, ja, als het mooi is wil ik het doen. Ik heb, uh, een, uh, er komt nu een uh, televisiefilm op televisie. Uh, Dagen van gras, een one night stand. En daar speel ik een hele treurige... Hele droevige, mysterieuze moeder. Dus als het mooi is, dan wil ik het doen hoor. Hoe komt het eigenlijk dat, dat je die rollen veel gespeeld hebt en dat je daarvan bekend bent? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, omdat mensen misschien ook wel om, op zeef op gaan als het gaat over wat meer geld. Dat mensen toch kiezen voor wat ze zeker weten dat wel zou lukken of zo. En daarom is het zo leuk dat dit nu ook gevraagd is. En... Hopelijk is het, is het scala dan wat breder. En, uh... maar, maar kun je dat goed spelen omdat je dat zelf ook een beetje bent? Een mysterieuze, gevoelige vrouw? Nou, nee. Ik ben wel gevoelig, maar mysterieus, dat weet <laughs> ik niet. Dat, dat moet je maar dat, zou wel, dat, dat willen mensen volgens mij graag zijn, een beetje ja? mysterieus. Maar ik denk dat goede acteurs, die houden altijd wel een geheim. Want dan, als je alles al meteen doorziet, dan is, nee, is er niet zoveel spannends meer om... Naar te kijken. Dus je moet een geheim hebben als maar, maar, acteur. Maar hoe doe je dat dan? Hoe hou je een geheim? Is dat... Nou, niet alles uitleggen. Ook in je spel niet alles willen verklaren. Of niet alles heel erg expliciet willen uitspelen. En niet alles wat je kunt laten zien? Uh... Of niet alles wat je bent laten zien? Dat, dat misschien meer. Of wat je denkt. Hm. Te, te veel aanzetten en te veel uitleggen. Want ja, dan is er geen geheim meer aan. Ja. Dan, dan zijn mensen niet meer geïnteresseerd. Nee, wat zij. In die serie, Mixed Up, dat, dat is, werd net ook al gezegd... is de rode draad een beetje die strijd tussen mannen en vrouwen. Ja. Um, is dat iets wat in jouw leven ook speelt? Tuurlijk. Heb je er veel mee te maken? Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik maar... vind het de mannenwereld, hoor. Nog steeds. Oh ja. ja. Maar ik was me niet zo heel erg bewust... pas toen ik zwanger was en moeder werd... en borstvoeding wilde geven... en dacht, jeetje, er zijn helemaal geen plekken in heel Nederland... niet waar dat kan... Of in de trein. Borstvoeding. Ja. Je hebt dus, toch bij bedrijven altijd zo'n kamertje? Ja, bij bedrijven blijkbaar. Maar ik kom niet in bij bedrijven. Ik kom in restaurants en treins en treinen en wachtruimtes. En daar is, daar is dat allemaal niet. En theaters. En dat, dus toen dacht ik, Henk, wat achterhaald eigenlijk. Wat een mannenwereld eigenlijk. Wat een mannenwereld ja. eigenlijk. En ook op andere momenten? Ja, ja, ook wel. Ja, Ik vind wel dat het een, een, een continu geestig gevecht is tussen mannen en Maar is vrouwen. de theaterwereld ook een mannenwereld dan? De ja, filmwereld? vind ik wel. De er de zijn heel veel uh, uh, mannen die uh, artistiek leider zijn van een gezelschap. Het zijn niet zoveel vrouwen. In film is dat anders. Je hebt heel veel vrouwelijke regisseurs ja. die uh, Steeds mooie meer films maken. Ja, ja, ja die, daar, daar wordt het beter. En je hebt ook vrouwelijke producenten. Dus daar wordt het beter. En, en is er een typerend verschil tussen vrouwelijke films en mannelijke films? Dus door mannen geregisseerd of door vrouwen? Nee, dat durf ik niet zo te stellen. Omdat ik vind dat elke kunstenaar of regisseur... zijn eigen, eigen stijl heeft. Ik zou dat, dat, ik zou dat niet zo durven bagatelliseren. Ik, zou, ik vind dan dat ik hun kunstenaarschap tekort doe... Net zoals je ook niet kan zeggen, ja, een echte mannelijke radiomaker maakt toch meer... Uh, Diepgang, er ook, gang. Ja. zit meer humor in. Ja, precies. <laughs> die vrouwen, die <laughs> ja. kletsen er maar wat zij op los. Ja, nee, dat is niet om aan te horen meestal. Nee, nee, oké. Okay. Um, maar je zei, ik vind dat wel komisch, die strijd. Ja, vind ik wel. Mee... Want ook, ook de kunst is om er dan maar geregeld om te lachen. Want het kan soms best ingewikkeld zijn. Oh. Dat je elkaar probeert te begrijpen. En echt denkt, maar waar heb jij het over? Waar maak jij je druk om? Heb je dat met je eigen man ook ja, nog? Tuurlijk. Veel? Ja, tuurlijk. Ja. ja, jij niet met je vrouw? Nee. Nooit? Ja. Je bent het altijd eens. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik, ik, ik, weet niet of, ik vind het niet nee, een, een heel onbegrijpelijk wezen. Man? Ja, nou, nou, dat denk ik echt. Nou, nee, eerlijk gezegd. Denk ik niet dat ik een vrouwelijke man ben, maar wel veel vrouwelijke eigenschappen heb. Dat ja. is een subtiel verschil, vind ik. Ja, ja, ja. En mijn vriendin, mijn vriendin, ik ben bijvoorbeeld degene die heel veel over zijn emoties praat en zo. En zij doet dat veel minder. Ja. Nou, zo zijn er al meer voorbeelden. Maar, ja. da maar daardoor begrijpen we elkaar misschien beter. Dat is niet. best fijn. Ja, de mijne praat helemaal niet makkelijk. Dus die is, dat is echt zo'n prototype man dan. En dan ben ik weer degene die dat meer benoemt. Ja, dat is echt grappig, toch? Ach, ja. Grappige verschillen. Nog heel even naar die serie Mixed Up. Hè? Dat, uh, die gaat dus maandag beginnen. Dan komt de eerste afleiding. Dan gaat iedereen er wat over zeggen? Dan komen er recensies. Is dat spannend en eng? Nou... Nee, niet, niet, niet meer eng. Wel, wel leuk spannend. Dat Ik hoop dat veel mensen het leuk vinden... en de moeite waard vinden om er naar te blijven kijken. Want ik zou echt heel graag nog een seizoen maken... met deze groep mensen. Het was echt te leuk. Ja? Wat je was... dat zo leuk? Nou... Het was een belachelijke korte tijd waarin we het moesten doen. Maar er was, er, er was een soort goede wind onder dat hele ding. Iedereen wilde het doen. En, en ik kende Paula natuurlijk wel. Paula van de Oest die heeft het geschreven en geregisseerd. Of medegeschreven en geregisseerd. Toen leerde ik Itze kennen. Een andere regisseur. En... Uh, nou ja, en de acteurs in de, ja. de cast is hartstikke Waldemar, grappig ook. Dorensta, ja, Figo Jordine Waas, Ver Georgina Verbaan, van, Anneke Blok. Anneke Blok. Um, oh oh oh, en dan krijg ik een Met, van, het, van ja, dat uh, ja, is een Marokkaanse naam van de uh, die, die, die de, kan ik niet ja, zo. Nee. Oh oh, het erg. Ik had het even moeten opschrijven. Gaan we zo, gaan we zo gaan we zo, ga ik zo recht zetten. Maar dit is van de zenuwen en dan blokkeer ik helemaal. Ja, ja ik ook. Ja, ja, nou ja, in ieder geval was het on, hebben, we echt, hebben we echt gelachen bij het maken van het ding. En we moesten het er. We moesten echt onder hoge druk moesten we het allemaal maken. Maar we, we voelden wel dat er iets in zat in het materiaal. Dus dan ga je toch wel voor het hoogst haalbare. Binnen de gegevens. Ja, je moet heel snel, maar we wilden wel niet onder een bepaald niveau van kwaliteit. En ik denk wel echt dat dat gelukt is. En er zit gewoon heel veel in die thematiek. Dus daar zit heel veel in. Ik zou echt heel graag nog die Bean volgend seizoen willen spelen. En dan uh, uh, nog wat ideeën uit willen werken. Van, uh... Maar ja, kan je daar je eigen ideeën in stoppen? Nou, dat, dat mag. Je, je mag ze aandragen. En dus dat is ook al zo'n goed teken. Als mensen heel... Uh, uh, vol vertrouwen zijn in hun eigen kunnen... Zo, dan zijn ze ook open voor acteurs die ja, dan ideeën hebben. Ja, daar zijn ze er hebben. niet bang voor. Nee. En dan is het echt heel erg leuk. En als je comedy speelt... is het heel fijn om een beetje tegen de grens... van het lachen aan te zitten zelf. Ja. En dat te moeten onderdrukken. En dat lukte heel goed met deze groep mensen. Hoe zit het met het vertrouwen in jouw eigen kunnen? Uh, dat is dus bij dagen, sommige dagen heel goed... en sommige dagen wat minder. Dat is bij iedereen. Ja, Waar hangt het vanaf? Is dat te voorspellen? nee. Uh, nou, bijvoorbeeld bij een stuk, maar dat wordt wel steeds beter. Dat altijd in een, een repetitieproces is er één periode... ik denk, nee, zie je wel, kan toch niet. Dit keer komen ze erachter, het wordt helemaal niks. Ja. En nee, nou val ik extreem door de mond. En... Maar nu weet ik, oh, nou komt die periode. Oh ja, nou komt dat totale twijfel aan mezelf. En, uh, oh, ja, en dan okay. is het al minder gelijk. Ja, dan is het al minder erg. Omdat het nou zo vaak gebeurd is, dat ik het wel een beetje herken. En als je ergens aan twijfelt, wat is dat dan? Waar twijfel je dan aan? Of ik het wel goed genoeg doe. Ik ja, ben een enorme wat pek dan? voor wat? Ja, wat ik dan ook moet doen. Dat is per, per situatie anders. Het is niet iets wat je dan vaker tegenkomt? Nee, want het is gelukkig zo variërend, dat beroep van mij. Dat is zo anders steeds. Ja. Maar dit, dit gaat echt over theater. Want bij film heb je daar geen tijd voor. Dat had ik nou helemaal niet. Ik maakte me helemaal niet druk om... Ik nee? vond het gewoon alleen maar heel erg leuk. Ja. Je laat je ja. een beetje leiden. Je mag ja, dan wel en ik vond iets... het heel leuk om... om uh... Ik denk, sinds ik regisseer... ben ik ook een veel leukere acteur geworden. Omdat ik... Prettiger in de omgang? Of, ja, of en ook, leuk om naar te kijken? Nou, te dat vinden. weet ik niet. Maar prettiger om te regisseren ook. Omdat ik mijn ei wel in mijn eigen dingen kwijt kan. Ik had een enorme ballotagecommissie... Uh... Commissie van Goede Smaken, en liet ik er dan ook nog eens op los in mijn hoofd. Dus dan stelde de regisseur wat voor en jij ging het allemaal zitten beoordelen. Ja, of dan, ik het wel goed ik... genoeg ja. vond en, oh en hoe en dan. En pff, veel te ingewikkeld. Ja. ja, zonde van de tijd. En nu denk ik, doen! Dan was er ook veel strijd. Ja, Die nou niet altijd. Of dan, maar dan maakte ik het voor mezelf een stuk moeilijker. Of, of als ik echt dacht, nee, maar dan ging ik dan wel in gesprek. Of ik was wat eigenwijzer. Maar dat doe ik nu allemaal niet meer. Ik denk oh ja, leuk. Oh goed, gaan we doen. Werkt het? Ja, zo. Moet ik iets meer, zo, ja? Of zo? Ja. En je laat het oordeel ook aan anderen? Ja, dat ja. vind ik veel oh, leuker. Omdat ik nu en als was... je het dan terugziet? Denk je dan wel eens van, nou, dat hadden ze toch niet helemaal goed gezien? Uh... Ja, maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid als acteur. Je moet zelf wel zorgen dat het uh, van niveau blijft. Dat vind, uh, ik, ja, dat vind ik niet dat je dat een regisseur kwalijk kan nemen. Wat, wat is acteren eigenlijk? Doen alsof, hè. Waarachtig. En zo goed mogelijk waarachtig doen. En ik denk het mooiste is als je stiekem stiekem iets veel persoonlijker bent dan mensen doorhebben. Maar daar, maar daar niet heel expliciet in bent. Want, ja. dan, want dan raakt het of zo. Dan ga je echt iets aan. Dan geef je echt iets aan iemand. En wat is dat persoonlijke dan? Ja, dat je niet te veel ophoudt of zo te veel afstand neemt, ja, dat klinkt allemaal heel abstract... maar niet te veel afstand... Kijk, het is, een personage kan ook een heel, een, iets veilig zijn... een soort jas dat je aantrekt. Het is heel, ik vind het heel fijn om als personage... allerlei vreselijke dingen te zeggen, maar... om op een podium te staan en als mezelf wat te zeggen... vind ik echt het verschrikkelijkste wat er is... Oh, dan krijg ik het heel warm. En, pff, en dus een nu... prijs in ontvangst nemen? Dat vind ik dan heel we? ingewikkeld, ja. ja nu, nu, nu komt daar iets anders bij kijken. Omdat ik vind dat nu in tijden als deze... waarin kunst en cultuur zo onder vuur staat... heb je als uh, kunstenaar, vind ik de verplichting om dan maar zelf te roepen dat het van belang is. Omdat ja. het, als dat niet genoeg om je heen gebeurt, moet jij dat doen. Dus nu, als ik nu een prijs in ontvangst mag nemen... dan wil ik mijn collega's enorm hard onder de riem steken en zeggen... het is wel belangrijk. Net zo belangrijk als lucht en het brood dat we eten. Want daar blijven we gezond door. Doordat we ook naar kunst kijken en leren niet bang te zijn... voor de dingen die we vinden. Dus je prijst je collega's, prijzen je jezelf dan ook tegenwoordig? Ja, je bent natuurlijk een van, van die acteurs, dus in ja. die zin wel, maar ook specifiek? Mm, ja, maar dat vind ik niet zo interessant. Of ik mezelf nou kan prijzen of niet. Dat, dat krijg je dan toch al als je een prijs mag. Dan mag je juist weer ja. anderen zeggen van ik ben zo blij dat ik dat dan... Maar is een prijs belangrijk? Dan? Nou, het is altijd niet ingewikkeld, vind ik prijzen. Maar nu, nu is dat dus anders. Maar voor jezelf bedoel ik, even, ja, want even leidt los van de strijd de voor de inhoud. Het leidt af van de inhoud. Dus dan is het altijd het soort van... Je bent namelijk... Dat is het rare, hè? Zeker als acteur. Ben je ook een beetje in conflict met je ego en je ijdelheid ergens. Want dat kan ook je, je vijand zijn, zeg maar. Voor wat je moet doen. Wanneer is je ego een vijand? Nou, als die te veel van zich laat spreken. En niet dat wat je moet vertellen. Of als je ijdelheid teveel in de weg zit. Ik denk, nee, dat, ik wil niet er zo uitzien. Maar het is wel heel goed voor de scène. Je moet lelijk durven zijn. Ja, dat moet je durven doen. Maar ja, op een gegeven moment is dat soms ook eng. Want je denkt, ja, maar krijg ik daarna dan nog ja. wel werk? Of uh, vind mijn liefje me dan nog wel mooi? Of uh, bleh, weet je wel. Maar terwijl het ook soms het leukste van het leukste is om, om lelijk te zijn. Of... Uh, nou, dat, dat, dat heeft dan ook te maken met lelijke dingen zeggen en een lelijk personage. Nou, hoe vaak heeft jouw ijdelheid jou in de weg gestaan? Nou, hoe vaak is een beetje lastige vraag ja, om te tellen. Maar is dat niet. vaak gebeurd? Nou, ik ben daar heel waakzaam ja? voor. Ja, Omdat ik het heel lelijk vind als ik het bij andere acteurs zie. Het is wel een gevaar dat op de loer ligt? Ja, vind ik wel. Maar dat is ook logisch, want je bent je eigen instrument, zeg maar. En je moet aan de ene kant eelt op je ziel hebben om tegen al die kritiek te kunnen. Soms staan er hele lullige dingen in. Uh, in bladen. Heel filijn geformuleerd. En uh, helemaal niet... Dat je denkt, nou, wat hebben, wat hebben we daar nou aan, aan die analyse? En aan de andere kant moet je heel openstaan... Om, om je vak goed te kunnen doen. Want als je niet open staat dan kun je niet goed spelen, zeg maar. Ja. Je hebt wat gezegd... Uh, als je acteert, dan boor je iets in jezelf aan... wat het publiek kan herkennen. Ja, als het goed is. Als je, als je dat oprecht doet. Dus dan is het niet toen alsof alleen maar. Ja, maar de situatie is natuurlijk. Het is altijd toneelspelen, of het nou in een film is of een toneelstuk. Het is altijd een situatie die gemaakt is. Daarom is het ook veilig. We spreken af dat ik jou vanavond vermoord. En, en daarna met ga weer. je gewoon weer tandenpoetsen gaan we samen in de bus terug. Maar dat vermoorden, daar moet ik wel wat echte woede, of verdriet of frustratie of uh, haat. Uh, haat. Weet ik veel welk stuk het is. Moet ik wel even aanboren. Een ja. beetje. Want anders is het napp. daar is er niks aan. Is er geen klap aan. Dan geloven ze het niet. Of ja. dan zien ze het dilemma niet. Of de... ja. Maar het is altijd spelen. Maar stiekem, dat zeg ik stiekem. Niet al te duidelijk benoemd. Vind ik het het mooiste als een acteur ook door het masker heen schemert. Hm. Zoiets. Waarom ben je gaan regisseren eigenlijk ook? Nou, om mijn eigen ei ook kwijt te kunnen omdat ik heel vaak ideeën heb en gedachten. En ik uh, uh, uh, denk, nee, dat klinkt helemaal niet goed. Of dat moet zo. Of, uh, of, uh, ik heb het, Maar oh het zou zo mooi zijn als we dat... En dat ging me zo frustreren. Ik dacht, nou, ja, dan moet ik maar gewoon eens een eigen ei kwijt. En ook dan, omdat je verhalen te vertellen hebt? Omdat je... Ja, of omdat ik, een omdat ik het ook heel spannend vind om dingen uit te proberen. En denk, een vermoeden heb van dat ik... Op een, op een bepaalde manier een emotie kan oproepen... of een gevoel kan oproepen van vreugde of verdriet... of van wat dan ook, wat nodig is voor een scène... op een andere manier dan ik gezien heb in films. Dat ik denk, oh, als je nou dat doet... Dus je hebt al heel veel films gezien, je hebt in veel films gespeeld... maar je hebt er nog veel meer gezien waarschijnlijk... en toch denk je, ik kan nog wel wat anders. Ja, ik wil dat wel eens Allemaal uitproberen. Ik wil namelijk dat eens proberen. Hoe je, werkt dan, het kijk, als je, je veel van die ideeën binnen. Ja, heb, ja? Ja. Hoe werkt het als nou, je dat nou zo zou proberen? Zou dat dan werken? Dat moet toch? Oh. Zou dat werken? Ja, ja. ja. Heb je dat altijd gehad? Veel, dat je veel ideeën binnenkreeg en ook veel ideeën die anderen nog niet gehad hebben. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik nou zo briljant en origineel ben hoor. Er Is vast. Heeft iemand dat alweer eens gedaan of zo? Nee, want ik heb zeker niet alle films gezien. Dus Dat weet ik ook niet. Maar dat zijn details waar ik het over heb. Ik denk, jeetje. Dus met blind was het, heb ik de hele film eigenlijk om één scène willen maken. En dat was. Ik stelde me zo voor dat. Die blinde jongen die wordt voorgelezen door die vrouw. En die kan dan later zien. En dan komt hij er tegen. En hoe gedraagt zij zich? Om, nu ze weet dat hij haar kan zien. Ja. En zij is ontevreden over haar uitleg. Ja, ontwijnt, en hoe kan, zij hem, hoe kan hij haar herkennen? dacht, ik ruikt er, ruikt er. En, hij, en zij durft natuurlijk niet te praten. Dus ik had duizend variaties oh, okay. voor die ontmoeting. Maar die scène, dacht ik, dat lijkt me Want toch zo Want zij wilde niet machtige... dat hij haar zou herkennen, dus ja. ze houdt haar mond. En denkt, ja, ah, dan komt hij er nooit achter. Ja. Maar de geur. Ja, dacht ik, dat is toch prachtig. Briljante ingeving. Is. Het is toch machtig dat hij er ruikt. Ja. En als je zo'n ingeving hebt? Ja, dan denk ik, ja, dit die moet ik doen. En dan komt het, ja. En dan kan dan. je dag niet meer stuk mm. Dan, dan blijft dat idee. Dan blijft dat door de jaren... Want een script schrijven duurt jaren. Dat blijft staan. Een goed idee blijft. Ja, dat blijft... Uh, en de, maar dat is dan de reden om die hele film te maken. Suf, hè? Hé, nee, mooi. Ja? Zullen we even wat muziek gaan luisteren? Ja. Wat heb je ja. meegenomen? Uh, Pablo Casals. Want dat draaide mijn moeder altijd. Cello. Dat is een cellist. En... Uh, mijn moeder heeft me, heeft me opgevoed met dat muziek heel belangrijk is en tekenen en schrijven en dansen en spelen en dat dat allemaal heel belangrijk was. En elke tekening was, was prachtig. En dacht ik, nou, dat heeft ze goed gedaan. En wanneer hoorde je dit bijvoorbeeld? Wanneer draaiden ze dit? Uh... Nou ja, weet ik niet. Altijd? Heel vaak, ja. Hoe heet het? Uh, oh, oh, oh. Oh, oh, we gaan, we op oh gaan we weer. Oh, stress, Pablo stress. <laughs> Pablo Casals was dat met El Candes Ocells. Ik weet ja, niet of dat het, was het. het is. Het is ja, dat was hem, hè? Ja, dat was we, we hebben hem. Catalaans <laughs> is het, dus het klinkt ongetwijfeld heel anders dan wat ik net zei... maar uh, dat is het wel ongeveer. Tamar van den Dop is de gast in Barcelona en dat heeft te maken met de serie Mixed Up... die aanstaande maandag gaat beginnen bij de NCRV op Nederland 3. Hoe laat eigenlijk? Oh, ja, ik geloof na de wereld draait door. Oh, oké. Okay. Half negen is dat ongeveer. Ja, zoiets, hè? Ja? Ja. acht. Hm. zoiets. Um, ja daarin is Tamar te zien als actrice. Wien speelt ze daar? Maar we hadden het er net over dat zij ook regisseert. En uh, ik wil even naar die films Blind en Dag... even twee korte fragmentjes laten horen... omdat uh, in jouw films het geluid ook heel erg ja. belangrijk is. Ja. Misschien is dat wel goed om dat dan eerst even uh, uit te leggen. Waar, waarom is dat zo belangrijk en aan merk je dat dan in die films? Waarom geluid belangrijk is? Voor, voor jou. Misschien nog wel meer dan voor de gemiddelde regisseur. Uh, ik, denk, ik denk dat ik heel gevoelig oor heb. Dat dat ook al is, dat ik heel veel hoor en heel veel binnenkomt. Met blind wilde ik, een, een, ik veel kwijt over de liefde voor taal. En wat het gesproken woord kan doen. Dat het zo magisch is als je... Uh, in een zwarte doos Shakespeare begint te doen... en opeens ben je op een kasteel ergens in Schotland. En iedereen ziet het. Als het goed, ja. goed geschreven is en goed gesproken is... dan ja, kan je hele kastelen bouwen met woorden. En bij Dag... Um, dag is een korte film uit het leven van een jongetje, jo, Jonathan. En die dag is de begrafenis van zijn Surinaamse vader. En hij zet in tien minuten af en toe de camera aan en weer uit... En veel wat je van wat je ziet, gebeurt eigenlijk buiten het kader. Dus je hoort het eigenlijk hoofdzakelijk. Ja. En dat vind ik ook, dat was ook een fantastische ontdekkingstocht, van hoe, hoe extreem veel je kunt suggereren. Ja, we gaan even wat luisteren naar twee ja. fragmenten uit die film. Nou, weet weet niet of het uitmaakt. Als het kan, zou ik graag eerst iets uit Dag horen. Maar ik weet niet of dat ingewikkeld is. Ja, dat kan. Omdat je daar net mee eindigde. Dus dat ja. is die begrafenis. Ja. En je ziet het door de camera. Je ziet dus vaak benen en, en delen van mensen vaak het hoofd eraf gehakt. Want ja. dat, dat ziet hij dan net niet. Hij is natuurlijk lager. Maar je hoort heel veel. Amen. Was dat, ja, geweldig. Die vrouw heeft me gered die dag ook. Want ik moest natuurlijk, het moest allemaal zo echt... echt als maar kon zijn. En ze wilden het me geven, zeg maar. Maar er was een, een Surinaamse kerkgemeenschap... die aan de film wilde meewerken. De Koningskerk in Oost. En ja, ze hebben, ze hebben me echt... want ik dacht, ja, dat moet een familie al zijn. Ja, die moeten elkaar kennen. Die moeten elkaar kennen en, en ook weten wat rouwen is... en hoe je dat doet. ja En op een, na... Ik heb. Ja, na het filmen van die film begreep ik wat het belang is van die rituelen. Los van de eventuele evangelische connotatie, maar dat je samen een ritueel maakt en dat je daar extreem bij stilstaat. Omdat het leven is soms al zo niet te vatten. Laat staan de dood. Dat is iemand weg. En ja. dat is vrij abstract. Maar als je er een momentum van maakt van drie dagen huilen en eten en ook lachen. lachen en zingen en dansen met die kist... en het heel erg extreem meemaken, dan is er een punt gezet of zo. Dan is het echt begraven, dat is dan echt afgesloten. Of dan, ik snapte dat opeens en dat dat ritueel ook troost biedt. En, uh, van, die, van die Surinaamse zangeressen ook van 80-plus... Ja. Die me uitgelegd oh. hebben waarom ze dat doen. En wat het belang is dat ze willen dat de familie hier drie dagen wil hebben. Dan doen we dat. Want dat is troost bieden. Dat is maar... En ook ja, heel, heel prachtige rituelen die ze hebben. Dat ik dacht, oh, wat een rijkdom eigenlijk. Is de dood veranderd door die film? Door het maken van die film? Voor jou? Nou, de dood is wel een thema van mij. Daar, daar gaat Supernova ook weer over. Ik probeer. Ik vind dat maar een lastig te verhapstukken, iets dat we allemaal doodgaan. Ja. Mijn dochter heeft dat ook. Die ligt daar ook al wakker ja. van. Die ja. is zes. Nee, nee, nu is ze acht. Ik lieg. maar vanaf de vierde deed ze dat al. En die zei: Ik vind het zo'n zonde van het leven, mama. Ik vind het zo'n zonde. En toen. En dan was ze ontroostbaar. Ja. En ik bleef maar nadenken naar een oplossing. Zeg maar waardoor dat er meer troost in zat. Totdat ik dus bezig was met dit script en ontdekte dat uh, als een ster sterft, dat noem je een supernova... dan uh, verandert die van binnen helemaal van substantie... en explodeert als een soort enorme kernreactie. En verandert dan in een stofwolk. En in die stofwolk zitten alle elementen waar jij en ik... en onze hele wereld uit is opgebouwd. Ons hele universum, het heelal, alles. Dus calcium in je botten, de zuurstof die je ademt, die bloed alles. Ja. Zit, is te vinden in zo'n wolk... En tevens is van Wolk weer de geboorte van een nieuwe ster. En dat toen dacht ik, het is allemaal één grote recyclingbusiness. Ja, maar wat hebben wij daar nou aan? Nou, dat het allemaal bij elkaar hoort. Dus ik vond dat heel... Een soort ja, maar van... je bent wel weg. Ja, nee, en je, en, en, want wat... het hoort bij iets. Het hoort allemaal bij elkaar. Vroeger dacht ik... Oh, dan dus kon ik echt zo naar de sterrenhemel kijken... en in paniek raken van de oneindigheid Ja, van... oh, dat heb ik ook. Een, Doodeng. En ik ben ook opgegroeid met de hemel. En dat is ook eindeloos. Vond ik ook altijd een heel gek idee. Ja, ja. Doodeng. Ja. ja, helaas voor mij dan kan ik me niet vinden in een almachtige, nee, omvattende nee, nee, nee, Heer. Nee, dat wil ik er niet over hebben, maar dat is wel hetzelfde principe: hè, dat ja. het nooit eindigt. Nee, wel, precies. Oh, oh, gek van het worden. Nou, maar als het allemaal bij elkaar hoort. Ja, maar dan heb ik niks meer aan. Nou, dat begrijp ik niet. Kijk, misschien is dat weer zo'n mooi verschil tussen mannen en vrouwen. Nou, weet niet. Of, misschien... ja, ik weet niet. Maar... maar ik vind dat heel troostrijk. Maar, wat, maar, jij bent toch, maar het gaat er toch ook om uh, dat, uh, dat je uh, dingen gaat missen. Dat je niet meer weet hoe het met je dochter gaat en, uh, en je zoon. En, ja. uh, en dat soort zaken. Ja. En dat je misschien nog wel iets van, van plan was te maar maken. Maar het is wel mooi dat het ergens bij hoort. En weer dat die stof weer ergens blijft. En maar dat, dat doet er met weer dat andere gegeven niks. Nee, nee, dat is ook waarom het nog steeds... Daar is Awful is. Ja, maar... Is, er is wel iets van... want toen legde ik dat dus aan mijn dochter Minken uit. Van waanzinnig hè. En dus komt er weer een nieuws. En, en toen zei ze... ah, net zoals de bloemen die... dan elk jaar doodgaan... en dan in de lente weer terugkomen. Ja. Ik zei ja. Dus het, komt, het hoort erbij. Het hoort bij dat het geboren wordt... en sterft en weer terugkomt. En, en dat... ja. En toen had ze, heeft ze er nooit meer mee gezeten. Nee, dat is niet waar. Maar wel, ze was wel rustiger daarna en minder heilbuien. Dus maar goed, dus Is dus dus dat toch een mooi inzicht? Nou, iets <laughs> daarvan heeft wel troost gebied, geboden. Goh. Dus dat, dat. Ja, ik weet niet. Maar dat is wel, dat is wel een thema van mij. Ik, kan, ik vind dat doodgaan, dat is maar. Dat, ik vind het, dat heeft ze heel goed gezegd. Dat is zonde. Ja. Maar daar moet je, moet er iets mee. We moeten er iets mee, toch? Wat moeten we ermee? Ja, ik weet niet, dan maar heel hard vieren dat we leven of zo. Dus dat is, dat is die film ook. Dus ook een soort viering op het leven en proberen enigszins dan, dan maar toch te accepteren dat het eindig is. Heb je het gevoel dat je lang leeft? Heb je daar een idee van? Dat ik lang leef? Nee, ik vind het vreselijk snel gaan. Maar ik vind het nee, wel Nee, nee, nee, ga je oud worden? Oh, ik hoop het. Heel oud Heb je een beetje. gevoel? Ja, ik, nou ja, nee, dan is mijn angst groter dan mijn gevoel. Ik wil het echt heel graag. Dat, is, dat ik denk, weet ik niet. Denk het, hoop het, ja. Ook omdat je nog zoveel dingen wil maken? Ja, en ook omdat ik, omdat ik kinderen heb. Dat is eigenlijk de ja. grootste reden. Ja. En het lijkt me ook wel heel gaaf ergens om een heel oud wijf te zijn... en op een bank te zitten en de zon te voelen en met mijn kleindochter te praten... Zo'n oude, krasse tanden. En dan terug te kijken op al die mooie films die je gemaakt hebt. Dus series, toneelstukken. Het. Misschien vind je het dan dat je dan ook weer een ander inzicht hebt. En denkt: Ho, ho, ho, maak je allemaal druk? Ga lekker zitten in de zon. <lacht> want, want blijft dat wel bestaan, de mogelijkheid om films te maken? Denk je, in dit klimaat in oh, ja, Nederland waar ja, je je zorg zorgen over maakt? Ja. Daar kan ik ook wakker van liggen. Van het, ja, het culturele klimaat? Ja, komt, want of, bijvoorbeeld zeg maar. nu met mijn eigen speelfilm. Ik heb nu geld gekregen van het filmfonds en uit Duitsland van een filmfonds. En uit Duitsland? Ja, ja, het is dan een koopproductie. Wordt het dan daar ook uitgezonden? Ja. Nou, oh, leuk. Maar we hebben uh, uh, net niet genoeg geld, dus nu... Hoeveel is moet het je er hebben? Ja, nou, twee ton. Oh. Ja, maar oh, maar het lukt niet. Het lukt maar niet. Dus we dreigen bijna nu het geld terug te moeten geven aan het filmfonds. Oh, je hebt het al binnen? Ja, en, ja, ja. En, en als het niet snel komt, die andere dan twee ton? Dan moeten we dat geld teruggeven. Er wordt nu... Heel, we zijn heel hard bezig met een nieuwe plan... en proberen om op een andere manier aan geld te komen. Want anders moet ik het teruggeven. Dan Jeetje. heb ik zeven jaar ah. aan een film gewerkt. Uh. Niet? Ja, nee, als ik eraan denk, dan word ik helemaal is weer. Is dat een hele, reële kans? Ja, ja. ja. De veertiende gaan ze vergaderen. En ik hoop Van deze we... maand, dus is over drie dagen. Ja, dan moeten we die brief indienen en dan gaan ze erover praten. En dan hoop ik enorm dat we uitstel krijgen en dan... Uh... Maar hoe concreter ik een, een, een, een, hoe concreter we vooruitzicht hebben op... Uh, we dachten altijd dat het wel zou lukken om een omroep erbij te vinden. Maar die zitten zo moeilijk zelf. Dat dat, daardoor is dat gat geslagen. En heeft dat nou te maken met uh, de klimaat, een, het klimaat in nou, Nederland? Zitten, ja. Alles, met de, ja. De, de, deze regering? Ja, ook. Ja, het is een beetje... Ik maak me wel zorgen. Maar dan denk ik weer... Mijn dochter zal het vast wel beter gaan doen dan weer. Het kan niet anders dan dat hier weer een tegenreactie op komt. Dat mensen wel denken... Maar als we het allemaal hebben over wij en onze cultuur... dan moet je daar dan ook wat voor doen. En dan moet je daar ook van houden. en. Zorgen dat het in stand blijft. En dat maar wat zeg je nou tegen mensen die zeggen: Ja, het is belangrijk dat mensen te eten hebben, dat ze genoeg verdienen, dat de gezondheidszorg goed is, dat het onderwijs goed is. Laat die cultuur dan maar een beetje zitten. Ontwikkelingssamenwerking mag misschien ook wel wat minder. Wat zeg je nou tegen die mensen die zeggen dat cultuur minder belangrijk is dan, dan werk bijvoorbeeld? Dan, dan zeg ik als je, als je dat. Uh, dat. Uh, uh, oh, het zijn moeilijke dingen, maar. Uh, uh, als wij niet naar verhalen kunnen luisteren... als we niet kunnen vluchten in een film... dan krijg je een hele ongezonde samenleving. Als er niet af en toe een boek wordt geschreven... waarin heel hard uh, wordt uitgehaald... naar iets wat, een, wat niet goed is in een samenleving... dan wordt een samenleving ongezond... Dus wij hebben dat heel Er worden. Als we geen geld geven aan. aan, uh, aan kunstinstellingen. dan komen er geen nieuwe. Uh, ontwikkelingen meer. Ook op, op. wetenschap. Filosofie en wetenschap. dat. dat. dat. dat um, bevlekt elkaar. Dus uh, we maken een dommere dus samenleving. Ja, ja, ja, ja dat Weet dat je maar, zeker? Dat weet ik heel zeker. Omdat Hoe het, weet je dat zo zeker? Nou, omdat. Uh, uh, er kunstenaars zijn die bijvoorbeeld met multimedia nu dingen doen. En die worden weer gebruikt bij uh, een, een nieuw pak... voor mensen die verlamd zijn om te kunnen lopen. Die, de, de, het bevlekt zeg maar, elkaar het allemaal. Het bevlekt elkaar. De techniek en, en dat, de wetenschap en de filosofie. En daar zullen ze nog wel achter komen. Ja, het moet, want anders gaan we, hollen we achteruit. Dus en en alleen... je krijgt ongezonde, bange mensen. Die niet meer gevoelig voor elkaar durven zijn... En dus denken, jij bent eng, want jij bent buitenlands. En uh, ook eigenlijk helemaal niet meer weten wie ze zelf zijn. Ik, er is heel veel waar ik op door zou willen gaan, maar we hebben nog maar anderhalf minuut ongeveer. En ik moet even wat vertellen over okay. uh, dat we uh, na ene weer doorgaan met Kaas en Luna. En dan vraag ik altijd iets aan de luisteraars. En dat is deze keer... In het natuurlijk van Mixed Up. Uh, hoe ervaart u de verschillen tussen mannen en vrouwen? Bent u er vaak mee geconfronteerd? Dus onze luisteraar, hè? bent u daar vaak mee geconfronteerd? Zit u vaak tussen heel veel vrouwen of juist tussen heel veel mannen? Is dat leuk of lastig? Verschilt de sfeer dan erg als je tussen veel vrouwen of mannen zit? Uh, maakt het uit of je baas een man of een vrouw is bijvoorbeeld? Nou, allemaal dat soort vragen, die wil ik stellen straks aan luisteraars. Als u wilt bellen, dan kan dat nu al 0800-1121... Uh, als u wilt mailen, NCV.nl. En als u wilt twitteren, kan dat ook nog. Naar hashtag kaasaluna. Um, mixed Up komt maandag. We hadden een paar mensen van die cast nog niet genoemd. Ja, Doenje ja, natuurlijk. Doen je Kajane. En Pepijn Schone, Schoneveld. Die hadden we nog niet genoemd. Die die hadden we, maar er zijn er, ze... er nog meer. Maar dit ja, zijn er twee die niet, ik moest, die niet, ik moest niet, zeggen. Ja, precies. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar er zijn er veel meer. En die gaan allemaal. Gaan jullie dan nou bij elkaar zitten kijken? of Nee, nee, nee, nee ik denk ik niet. Ga je wel kijken zelf nog? eerlijk zeggen. Nee. <laughs> je hebt het al wel gezien. Dan, dan leg ik mijn kinderen in bed. Maar je hoopt wel dan pas. Ja, ja achter. Oh uur. ja, ja. Zijn er wat ouder. Hè? Ja. Uh, en je hoopt dus op een vervolg. En je ja, bent met ja, allerlei ja. plannen weg. En, en twee ton voor Supernova. Ja, ja, ja, nou, ja. Kom, er moet toch iemand luisteren nu. Ja, met twee, met het met wordt even. weer tijd voor... Uh, <laughs> Voor, voor Messina's, Nou ja, en, al, ja en, die, die zijn wel in opkomst. He, Tama, ja, fantastisch. Dan dank, doe je echt wat nu. Ik dank je hartelijk voor je komst naar Casaluna. En ik ja, hoop dat ik nog, eh, nou ja, dat Supernova nog, maar nog heel veel andere dingen... ook als actrice, als regisseuse. Dus heel veel succes. Dankjewel. Wij maken plaats voor het hoorspel Het Bureau... en zijn om twee minuten overheen bij u terug. Tot dan. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. Een CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 5, 1957.